We gaan zo naar het CDA-congres, eerst Ivoorkust. Daar voeren aanhangers van de zittende president Bakbo... en de gekozen president Wattera nog steeds een hevige strijd. Volgens de laatste berichten wordt er weer volop gevochten... in de zuidelijke plaats Abidjan. Correspondent Pauline Baks woont in die stad... en vertelt wat ze van de gevechten merkt.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 wat daar al voor slachtoffers moeten vallen. En tegelijkertijd kregen we ook het nieuws binnen dat in het westen van het land... in de stad Dwekwe, waar eerder deze week zwaar gevochten is... waarschijnlijk 800 doden zijn gevallen. Dodelijk misverstand in Libië. Minstens 10 opstandelingen zijn om het leven gekomen door luchtaanvallen van de NAVO. Dat hebben opstandelingen in de buurt van de stad Brega gezegd tegen journalisten. Er zou onder meer een ambulance zijn geraakt. Het misverstand zou zijn ontstaan doordat rebellen in de buurt van de oliestad Brega in het wilde weg luchtafweergeschut aan het afvuren waren. Patrouillerende NAVO-vliegtuigen dachten dat ze gericht werden beschoten en wierpen hun bommen af. De NAVO heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. De opstandelingen zijn de laatste dagen verder in het nauw gedreven. Troepen van Gaddafi belegeren de stad Misrata in het westen en plegen aanvallen op verschillende steden in het oosten van Libië. En dan gaan we naar het CDA-congres. Daar hebben de leden zich verzet tegen de huidige kabinetsplannen rond de Animal Cops en de bezuinigingen op het passend onderwijs. En ook de partij zelf moet flink op de schop. Dat blijkt vandaag op dat congres in Den Haag. Politieke redacteur Margreet Boer, wat betekent dat toch dat het CDA tegen die kabinetsmaatregelen is? Nou, Het laat in ieder geval zien dat de uh, CDA-leden duidelijk willen aangeven... hoe zij de CDA-koers zien en hoe zij vinden dat het CDA-geluid moet doorklinken in dit kabinet. Nou ja, en die Animal Cops, hè, dat was een wens van de PVV. Daar zitten ze bij het CDA dus helemaal niet op te wachten. Te veel, zeggen ze. En eerst maar eens kijken of het echt wel nodig is. En uh, nou ja, daar stemde dus de, de meerderheid van de CDA-leden vanochtend mee in. En dan die bezuinigingen op het uh, passend onderwijs van 300 miljoen. Ja, dat vinden ze ook dat het anders moet uh, en uh, dit is veel te fors en veel te snel gaat het allemaal. Dat is natuurlijk ook weer lastig voor de Tweede Kamerfractie van het CDA. En Siebrand van Haarsma-Bloemen heeft dan ook al gezegd... dat ja, het wel moeilijk is dat de leden dit nu hebben gezegd. De onderwijsminister Marja van Bijsterveld vindt het ook erg vervelend. Want ja, dan moet dat geld ergens anders vandaan komen. Maar goed, de leden van het CDA die laten zich daar weinig aan gelegen liggen. Die willen gewoon zelf de koers van het CDA bepalen. En wie heeft het laatste woord, de fractie of de leden? Nou ja, officieel gaat de fractie hierover. Maar ze zullen toch moeten luisteren naar, uh, naar de leden. Want uh, ja, het is niet voor niks een vereniging met leden. Maar uiteindelijk gaat de fractie in de Tweede Kamer erover. Maar willen die leden ook een... Uh, Mijn een aarzeling als fractievoorzitter is dus als u die resolutie aanneemt... En ik sluit niet uit dat dat gebeurt. Als ik zo hier en daar voor de verschillende sprekers... Als ik zo hier en daar lichtjes applaus hoor voor bepaalde sprekers dan ga, wil ik u alvast zeggen dat voor ons de opdracht niet zomaar realiseerbaar is. Omdat het, dat is het enige wat ik aangeef, er wordt dus op een gegeven moment ook, ook door een der sprekers werd gezegd... met een beetje wil heb je geld, vergeet niet dat ik wil voorkomen dat we bij een volgend congres zeggen... wat heb je nu gedaan, want waar heb je het nu weer vandaan gehaald. Dat is dus niet zo makkelijk, maar de zorgen die er zijn en het samen met het veld zoeken naar een goede overgang... Dat vind ik een opdracht die zeker bij ons als fractie te harte moet worden genomen. Of u ja. een ja zegt of niet. Nee. Even... Nou ja, de leden hebben dus ja gezegd. Je hoorde heer Siebrand van haarsma Buma, die aangaf dat het toch wel moeilijk ligt om het te realiseren. Maar hij doet zijn best. Ja, nou willen die uh, leden ook een andere en nieuw CDA. En hoe willen ze dat dan voor elkaar krijgen? Nou ja, door allerlei veranderingen in de bestuursstructuur... en het bestuur nu is te groot en te log... en uh, een aantal leden heeft helemaal geen vertrouwen meer in het huidige bestuur... en die wil gewoon een hele andere commissie instellen... die het CDA moet gaan veranderen, los van het bestuur. Nou ja, uit dat alles spreekt duidelijk één wens. De leden willen dat er naar hen geluisterd wordt... en dat niet alles besloten wordt door de partijtop in Den Haag. Luister maar naar één van deze leden. Wij zijn de partij, de leden zijn de partij... niet het Haagse establishment van de partij...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 De leden willen dus meepraten. Er zijn geen verschillen in leden. De uitgangspunten van het CDA moeten opnieuw doordacht worden. En de leden willen daar dus heel duidelijk hun stempel op drukken. En het is nu aan de nieuwe partijvoorzitter de komende maanden om daarmee aan de slag te gaan. En als er te weinig gebeurt, dreigen de leden vandaag, dan laten ze dat bij het volgende congres weer weten. En zullen ze weer van zich laten horen. Ja, die nieuwe partijvoorzitter, belangrijk agendapunt vanmiddag. Hoe laat uh, wordt daarover een besluit genomen? Nou, tot half twee kunnen de leden nog stemmen. Dan sluit de stembus en dan rond vier uur eh, wordt de uitslag bekend... tussen vier en half vijf. En eh, dan wacht er dus een hele zware klus voor deze nieuwe partijvoorzitter... om die leden allemaal weer een beetje in het gelid te krijgen... en toch ook naar hun wensen te luisteren. Politiek redacteur Margreet Boer vanuit Den Haag bij het partijcongres. Het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 Opnieuw protesten in Afghanistan tegen het verbranden van een Koran in Amerika en opnieuw zijn er doden gevallen. Vijf dit keer in Kandahar in het zuiden van het land. Volgens ziekenhuismedewerkers waren ze geslagen en met stenen bekogeld. Gisteren werden zeven buitenlandse VN-medewerkers vermoord in het VN-kantoor in Mazar-i-Sharif. Woedende betogers kwamen daar verhaal halen omdat een dominee in Florida vorige week een Koran had verbrand. Vier van de doden kwamen uit Nepal, de andere drie waren een Zweed, een Noor en een Roemeen. Zeker 27 mensen zijn gearresteerd. De VN-veiligheidsraad heeft de moordpartij scherp veroordeeld. En het is mooi weer, snel dus nog eventjes de tuin doen. De eerste echte lentezaterdag van het jaar, dat betekent topdrukte bij de tuincentra. En mensen allen tegelijk plantjes halen. Ik, het vragen, jongen. Ja, hoor. Ik zoek tulpen. Ja, de bollen hebben we niet meer, nee. Je bent te laat, meneer. Ja, hè? Je hebt gewacht tot de eerste mooie dag van het jaar. Maar een goede tuinier doet dat van tevoren, hè? Ja, dat klopt. Het is nu het moment om in de tuin te gaan zitten. Dat klopt. Kijk, zwaar. Ja, hoor. Is dat een binnen- of een buitenplant? Een buitenplant. Met, een, met het mandje? Ja. Ja. Als ja. dus ze nou de hele dag bijvullen... Ja, zeker met zo'n dag. En dan ondertussen ook al die lastige vragen. Ja, dat houdt de bol op, hè. De meeste mensen hebben natuurlijk ballen verstand van. Uh, ja, maar daarvoor zijn wij hier. En voor iemand die het nou echt niet kan, wat is dan de tip? Ik denk gewoon de eenjarige perkplant. Kan je weinig aan verpesten? Nee, inderdaad, die groeien en die bloeien. En, uh, en dan, dan, dan gooi je weer weg. En een beetje water en dan... Uh, dan is het prima. Dacht u ook eigenlijk net te laat dat er nog iets aan de tuin moest gebeuren? Uh, nou ja, misschien wel. <lacht> misschien het is mooi raar. weer. Oh ja, de tuin. Ja, dus ik denk ik doe het s morgens want straks is het echt warm. Het was toevallig vroeg op, dus ik uh, dacht hup, eventjes. we ja. uh, Hebben ze nog wel genoeg tijd ik om het te helpen? Uh, ik heb advies gehad van iemand die eigenlijk zei dat ze een gematigd verstand had van planten Maar zij heeft me heel goed geadviseerd. dat moet nog blijken of je het goed doet, hè? Uh, ja, dan moet je over een jaar terugkomen. Het <lacht> <lacht> zijn er ook zoveel, hè? <lacht> je moet wel een plan hebben, natuurlijk. Is het al ja. vaak mislukt? Ja, heel veel dingen die beklijven gewoon niet. Die, ja. die kun je in je enthousiasme wel kopen. Maar... Ja, het is een hele studie, want dan heb je van die kaartjes... en er staat dan de Latijnse naam en achterop... Dan half schaduw, half zon, ja... Ja, maar laat je, bloeien, bloeien. Hier, hier moet je dus echt inderdaad... met een soort van gaan maken. kijken. Ze ja. hebben het heel druk vandaag, want het is een hele drukke dag, hè? Dit is de dag waarop je dus het iedereen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 en dan genieten. En dan genieten, ja, precies. Veel plezier. Een bijdrage van Matthijs van der Wiel. Sport. Lieve Westra doet morgen niet mee aan de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse wielrenner van Vakant Soleil DSM is ziek geworden. Westra eindigde deze week nog als tweede in het eindklassement van de driedaagse De Pannen Kokseide. Dan voetbal wordt dit weekend in de eredivisie van het betaalde voetbal de strijd om het kampioenschap beslist. Titelverdediger FC Twente krijgt vanavond PSV op bezoek de nummer 2 tegen de nummer 1. PSV heeft een punt voorsprong, maar werd wel door Twente uit het bekertoernooi geknikkerd. Daarnaast werd ook het competitieduel in Eindhoven door de Tukkers gewonnen.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 Een heel belangrijk aspect voor mij. Na vanavond hebben beide teams nog vijf wedstrijden te gaan. NFC Twente-PSV begint om kwart voor zeven... en is vanzelfsprekend te volgen in langs de langste lijn. Dat begint om zeven uur op Radio 1. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit John Bakker. Met files op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag drie kilometer. En op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen tussen Relland en de Vlakentunnel, 13 kilometer. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Op het CDA-congres zijn twee resoluties aangenomen... die afstand nemen van het kabinetsbeleid. De NAVO onderzoekt de dood van tien opstandelingen... bij een bombardement in Libië. En de provincie Utrecht is het eens over een coalitieakkoord. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de collega's van de Tros met Tros in Bedrijf.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 Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Over een klein kwartiertje gaan we het over business angels hebben. En dat zijn particuliere investeerders in nieuwe, innovatieve bedrijven. Daarna bespreken we een nieuwe aanbestedingswet die in de maak is. En we besluiten dit uur met de leider van de handelsmissie naar Vietnam. Na twee uur ontvangen we drie gasten... met wie we de wereld van de pretparken gaan doornemen. Maar we beginnen met Philips... Precies, want dat bedrijf was flink in het nieuws deze week. Allereerst was er maandag de mededeling dat het concern... in het eerste kwartaal tussen de 100 en 120 miljoen verlies heeft geleden... in haar televisietak... En afgelopen donderdag was het afscheid van topman Gerard Kleisterlee... die na tien jaar de hoogste basis zijn geweest... voor de laatste keer de aandeelhoudersvergadering toesprak. Hoe staat het ervoor met Philips? En welke opdracht ligt er voor Kleisterlees opvolger? En dat is Frans van Houten. Gaan we allemaal vragen aan Jos Versteeg, analist bij Theodor Gielese Bankiers. Goedemiddag. Ja. Uh, het waren mooie cijfers van Philips, maar die televisiecijfers waren echt slecht. Hè? Wat is er aan de hand daar? Ze kunnen daar niet concurreren met Sony en, en Samsung. Daar is behoorlijke prijsdruk. En wat er eigenlijk gebeurd is, is afgelopen jaar met de wereldkampioenschappen voetballen... is er heel enthousiast tv's gebouwd. En die zijn ook door de, door de winkels ingekocht. Alleen, ja, die verkopen vielen een beetje tegen. Dus eigenlijk al sinds afgelopen zomer zitten ze met enorme voorraden. Philips heeft gewoon te veel besteld. Nou, te veel gefabriceerd. Ja. En de winkels, maar goed, die ze bestellen ze het toch, want het wordt overal en nergens bij elkaar geraapt. En uiteindelijk toch ergens geassembleerd. Ja, maar, Kijk, dat besteedt Philips allemaal al uit. Hè. Ze hebben al zelf al helemaal niet zo heel veel fabrieken meer. Maar uh, zeker nog in Europa, daar worden, ze, worden nog altijd uh, tv's geproduceerd door, hmm. door Philips. En uh, ja, als die niet worden verkocht, dan moeten ze afgeprijsd worden. Dan hadden ze allemaal last van. Sony had er last van, Samsung had er last van. Hmm. Bijna 20% in het vierde kwartaal. En nu in het eerste kwartaal. Weer 15 eraf. En je kunt het ook zien als je langs de elektronica winkels loopt. Ja. Dan, dan zie je al die tv's. Goed doen. Uh, ja. ja, goed doen. Ja. Een verlies tussen de 100 en 120 miljoen. Uh, is dat veel? Ja, dat was veel. Dat was uh, vorig jaar ook het hele verlies, 125 miljoen uh, op tv's. En het liep op, hè? in het derde kwartaal was het 30 miljoen, in het vierde kwartaal 60 miljoen... en nu kwamen ze met 120 miljoen. Ze hadden al wel een beetje erop gewezen dat het daar nog steeds niet goed ging. Dat er veel voorraden waren, daar waarschuwden ze dan voor van we hebben hoge voorraden... en dan weet je eigenlijk al van nou, er wordt wel wat afgeprijsd. Dus we hadden al wel rekening gehouden met een verlies... Maar 120 is wel veel. Maar je zou toch zeggen dat bijvoorbeeld landen als China en Amerika... dat zijn echt grote afzetmarkten voor televisies... doet Philips het daar ook zo slecht? Daar hebben ze het al verkocht. Kijk, Philips die kan ja, toch niet echt goed concurreren met die, met die grote spelers. Waarom eigenlijk ze... niet? Ja, dat is, uh, daar zijn ze niet toe geëquipeerd. Dat lukt ze niet. Dat uh, lukken, lukt blijkbaar alleen maar... Uh, ja, uh, Aziatische spelers die daar heel goed op, uh, op ingespeeld zijn. Je hebt aan de onderkant van de markt... Hè, van, die, van die bedrijven die echt heel goedkoop en heel snel... en zich helemaal hebben gericht op tv's maken. Die kunnen dat goed, maar daar zit Philips niet zoveel in. Ze, zijn, ja, ze concurreren voornamelijk met Sony en met, uh, met Samsung dus. En, en dat, die hebben en dat het ze niet. die zijn gewoon beter. Terwijl want, Philips ook een goede naam want heeft. Want ik heb het idee dat Philips in de afgelopen jaren... wel meer slagen om de consument heeft gemist. Als je kijkt naar de navigatiesystemen, mobiele telefonie... Um daar hebben ze toch de boot gemist als het gaat om consumentenelektronica. Ja, daar, zit, daar zit wat in. Dat of hebben ze dat moedwillig niet opgepakt? Ja, dus heel, heel, heel, heel veel delen willen ze gewoon niet in. En uh, kijk, als je verder nog naar consumentenelektronica kijkt... die afdeling, want dat is nog maar een klein deel van het ja. gehele... dan verkopen ze bijvoorbeeld ook uh, scheerapparaten... maar ook die Senseo bijvoorbeeld. En dat is uitermate succesvol. Ja. Daar verdienen ze verschrikkelijk veel geld. Dus het is zonde dat die tv's, wat nu nog ongeveer 30% is... van consumentenlifestyle, lifestyle noemen ze dat... dat dat zo'n verlies maakt. Dat en is, en is dat 100. het enige onderdeel van Philips dat verlies maakt? Of zijn er nog meer? Uh, het enige onderdeel wat, wat we weten. Er zal misschien elders nog wel eens ergens een verliesje zitten. Maar dat zeggen ze niet. Mm -hmm. Maar over tv's, daar zijn ze vrij duidelijk over. Want dat behoort ook niet meer tot de kernactiviteit van Philips. Ze willen er ook eigenlijk vanaf. Ja. ja, want gaan ze het verkopen? Nou, ze kunnen het niet helemaal meteen verkopen. Ze hebben al grote delen verkocht. Hè. Dat, hebben ze dan, dat noemen ze dan branding. Dan hebben ze het uh, helemaal in licentie verkocht aan een andere producent. In Amerika hebben ze dat dan Maar FUNI het moet nog wel onder de naam Philips ja? in de winkel liggen naam Die moeten nog opblijven. Dat vinden de detailhandel vindt dat belangrijk. En Philips ook, nee. Ja, in Europa kunnen ze het ook kunnen ze er niet zo mee stoppen. Want dan uh, er wordt er sowieso wordt er dan geen enkele tv meer verkocht als ze weten dat ze er ophouden. Maar uh, om die tv's te verkopen, dat doen ze dan ook om de andere elektronica te verkopen. Ze verkopen ze dus ook allerlei randapparatuur, boksen waar je, je iPod in kan zetten, maar ook elektronische tandenborstels en noem maar op, strijkijzers. Dus die verkopen ze dan in één keer mee. En uh, ja, dan kun je niet in één keer die tv stoppen, want dan ben je te klein. Dus... Ik kan je nou bij elkaar stellen dat die consumentenelektronica... dat wordt zo altijd uh, samengevat, hè? Ja. Is dat nou een probleem, kind? Of is dat toch senseo en dan scheerapparaten, die redden de tent wel? Ja, die redden het wel. Het enige probleemkind is eigenlijk alleen tv's. En uh, ik heb het al eens eerder gezegd, van, het is, ze hebben 125 miljoen vorig jaar verlies gemaakt. Uh -huh. Maar uh, het operationeel resultaat van Philips was 2,5 miljard. Ja, absoluut. Dus je moet het echt in proporties zien. Uh -huh. Maar het is al zo lang, hè? het is nu al acht kwartalen op een rij... dat ze forse verliezen maken. Dan word je een keer zat. Dus behalve het in licentie geven uh -huh. om het door anderen te laten produceren... Ja. is er geen manier om dat toch winstgevend te maken? Nee, dat hebben ze eigenlijk al, uh, ja. al wel toegegeven dat... Uh, ja, uh -huh. dat is gewoon hij had dat niet gelukkig. Oké, okay. eventjes over die uh, Gerard Kleisterlee, de topman die uh, afscheid nam. Hij heeft 37 jaar bij Philips gezeten, was 10 jaar bestuursvoorzitter. Uh, hoe heeft hij het nou eigenlijk gedaan, door de bank genomen? Als je kijkt naar het rendement, precies vanaf die, dat hij die kwam tot hij tot vertrok... Dan heeft een aandeel Philips het niet zo heel erg goed gedaan. Maar als je kijkt naar het bedrijf zelf, dan heeft hij het, vind ik, heel goed gedaan. Philips was toch op een goed moment echt bijna failliet toen hij begon. Ja, dat was nog onder Timmer in de jaren negentig ja. mm -hmm. met die operatie Centurion. Ja. Precies. Toen zat Philips in de grote problemen, echt grote problemen. En uh, als je nu kijkt naar de marge, bijvoorbeeld, naar de winstgevendheid. die is in tien jaar niet zo hoog. Dus ze hadden een, een marge van 10 procent. En het is uitstekend. En ja. dat heeft Kleist wel voor elkaar gekregen. Het enige wat teleurstelde was de groei. Ze hadden een groeidoelstelling toen van 6 procent. En dat hebben ze niet gered. Daar, daar valt het eigenlijk voortdurend tegen. Ook het afgelopen jaar begonnen ze goed. Maar tegen het eind uh, krompen ze zelf op. En waar verdienen ze hun geld aan? Want het kan niet allemaal in de scherenapparaat en de senseo zitten natuurlijk. Nee, ze hebben drie onderdelen. Healthcare, dat zijn uh, voornamelijk grote uh, scanners. Waar je helemaal ingaat in de ziekenhuis? De medische industrie. De medische industrie. Is, is dat iets waar Kleisterlee bewust ingestapt is... om ja. daarin marktaandeel te vergroten? Ja, daar zit veel toekomst in. En zeker in Azië. In Azië, de consumenten... Ja, in het begin moet je gewoon zorgen dat je te eten krijgt... maar later heb je wat meer geld en dan ga je om je gezondheid denken. Dat is de tweede factor. Hm. Omdat en, je te ver gegeten Ja. <laughs> ja. Ja. En met vergrijzing maar dat, uh, natuurlijk. Daar zit ja. veel groei in, ja, en vergrijzing ja. ook. Ja. Maar het is, wel, het is wel een probleem dat het bijvoorbeeld uh, te duur wordt. Hè. In Amerika wordt uh, de, ja, de geneeskundige hulp wordt, ja, gaat ontzettend veel geld kosten. Ook als je vergrijst, dus veel mensen doen er een beroep op. dat begint in Europa ook al te spelen, maar in Amerika is dat echt een probleem. Dat ja. heeft dat Philips wel... briljant gezien. Dat dat een grote groeimarkt zou en wat zijn. Wat ze dan verder ook doen, is niet alleen maar in ziekenhuizen... maar ze richten zich ook op thuiszorg. Allerlei uh, middelen tegen mensen die enorm last hebben van... Uh, snurken s'nachts en, oh. en daar slapeloos van zijn. Dan hebben ze een bedrijf voor gekocht die daar apparatuur voor beschikbaar stelt. Dus zo richten ze zich helemaal op thuiszorg ook. En dat is ook een middel om die dure ziekenhuizen enigszins op te vangen. En dan hebben ze in die sector, neem ik aan, dan ook grote onderzoekscentra, of niet? Want voor die medische apparatuur, dat zijn geen uh, simpele apparaten. Nee, dat zijn ingewikkelde apparaten. Ja. dat doen ze met de concurrenten General Electric en Siemens. ze zijn ze met z'n drieën zij die markt helemaal. Oh. En dan doen ze inderdaad veel onderzoek naar. Dat zijn ingewikkelde scanners, ja. Doen ze überhaupt nog iets met verlichting? Ja. ja, hè? De, niet, ja. Meer, niet meer zozeer de gloeilampen of nog wel? Nee, bijna niet meer. Die markt die gaat helemaal veranderen. <kijkt> de, de consument begint dat nu ook wel te zien... dat je overal ledlampen krijgt. En dat is een enorme uitdaging, want alle lampen... die zullen vervangen worden uiteindelijk door ledverlichting. En daar is Philips uh, heel op tijd ingestapt... Ze maken niet die, die chips, die led chips zelf. Maar ze, ze hebben onder andere bedrijven gekocht die armaturen maken. En ze zitten voornamelijk ook in de professionele business, ook in de bouw bijvoorbeeld. Daar hebben ze wel last van hoor. In Amerika dat die bouw niet zo goed loopt. Maar op zich verwachten ze daar de meeste groei van. Ze hebben gezegd: we willen evenveel groei als, als, als het wereld GDP. Plus 2%. Die 2% extra, die zullen ze voornamelijk halen bij verlichting. Dus als we even uh, nu Kleisterlee zijn <coughs> tien jaar als bestuursvoorzitter uh, doornemen... Nee, dan gaat het slecht met de televisietak. Het ja. aandeel is niet zoveel omhoog gegaan. Nee. Maar het bedrijf staat er wel gezonder voor. Ja, het bedrijf is keer gezond. De, dat is een samenvatting van ja, het verhaal. Ja, ja. Nou, dan moeten we het natuurlijk even gaan hebben over zijn opvolger. Dat, ja. is, dat is dan Frans van Houten. Waar, waar komt hij vandaan? Hoe, zit hij ook al lang in bedrijf? Ja, hij heeft uh, zelf ook heel lang bij Philips gewerkt. Hij is uh, een paar jaar geleden vertrokken toen Philips de semiconductors verkocht. Er was wel wat kritiek nog op Kleisterlee ook dat hij uh, zoveel zo duur gekocht had. Maar hij heeft ook heel duur verkocht. Die semiconductor tak, die heeft hij voor een prachtprijs verkocht. De Frans van Houten. Dat zijn chips. Oh, dat zijn de, de chips. Okay. En uh, Frans van Houten is daarmee meegegaan. En die heeft die, uh, die, die fabriek een tijdje geleid. En uiteindelijk is hij daar ook weer vertrokken. En toen is hij onder andere, dus het is echt een alleskunner. Toen heeft hij de verzekeringsactiviteiten, de bankactiviteiten van ING is die aan het splitsen geweest. Vlak voordat hij uh, bij Philips kwam. Die, die is, vertel even hoe dat nou, dat was, is. De, de, de bank en de verzekeringen bij ING die worden, die worden uiteengezet. Afge, afgezonderd. Mm -hmm. En dat, dat heeft hij begeleid. en Er uh, was die gevraagd door Jan Homme. Dat was de oude financiële man van Philips. En uh, ja, da, daar was hij mee bezig. Het is, het, is een, het is een man, het is geen techneut. Het is een bedrijfskundige. En wat ik wel interessant vond... Uh, als je vakbondsmensen hoort uit de regio Nijmegen... De, waar hij die, die chipfabrieken dus onder andere geleid heeft... die spreken altijd nog met waardering over hem... terwijl hij verschrikkelijk veel mensen hij, heeft ontslagen. Precies, hij heeft spijkerhard gesaneerd, ja. hè? Maar hij wordt, hij wordt daarvoor voor, uh, ja, gewaardeerd. Hij, hij weet op een of andere manier... En wel. waarom dan? Idee. Hij weet dat goed te verkopen. Hmm. Dat, ja, als het moet, moet. dan moet. Uh, je moet soms een bedrijf gezond maken. En dan zul je soms moeten snijden. Ja, want ik er was... zijn. Oh, ja, ik had begrepen dat in de afgelopen tien jaar. Uh, Philips ook al. Nou, dat honderdduizend mensen weggegaan zijn. Ja. Daar heb je eigenlijk vrij weinig over gehoord. Ja, heel veel fabrieken Van, van 200.000 naar 120.000 ja. mensen of zoiets. Ja, en heel veel, heel veel fabricage verplaatst naar Azië. Waar het gewoon veel goedkoper is. En dat is natuurlijk maar die proces... ontslagen zaten toch ook in Azië voor het grootste gedeelte? Uh, ja, ook wel. Maar uiteindelijk is er wel gewoon heel veel fabrikage van Nederland naar Azië gegaan... waar je gewoon veel goedkoper kunt produceren. Hm. Ik begreep dat een van de eerste dingen die Van Houten uh, gedaan heeft... voordat hij dus nu uh, op de hoogste post terechtkomt... is te zorgen dat er in ieder geval onderzoek komt... waar het geld van Philips nou eigenlijk weglekt. Heeft u een idee... Uh, nou, er, er lekt niet zo verschrikkelijk veel geld weg, hoor. Uh, wat tv's wat we, wat we net over spra ja. spraken, dat, uh, dat is een probleem. En wat ook wel een punt is waar Van hout aan gaat werken... is de betrouwbaarheid van Philips. Dat het ook uh, ja, overal goed gaat. Er uh, is dus nog wel eens een keer dat er daar een tegenvaller is... of daar een tegenvaller. Dan is het weer Brazilië, dan is het weer Rusland. Het is een verschrikkelijk groot bedrijf. Ja. En waar hij nu aan wil werken, is dat je ook hele mooie, constante resultaten krijgt. Ja. Dus zorgen dat je goede managers hebt, goed, zorg dat je er goed bovenop zit... en dat je mooie, constante resultaten krijgt. is het wel een bedrijf om trots op te zijn als Nederland? Ja, dat denk ik wel. Het is, ja. uh, het is een, uh, een groot bedrijf. Het is echt een van de grote technologiebedrijven in Europa. Hartelijk dank. U hoorde dus. uh, Jos Versteeg, analist bij Theodor Gielissen Bankiers. Het ging dus over Philips, de toekomst en het verleden. Hartelijk dank voor uw komst.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 Ja, ondernemers lopen veel potentieel kapitaal van vermogende ondernemers mis. En dat komt door gebrek aan kwaliteit en door onwil om een deel van de zeggenschap over hun bedrijven op te geven. Nou, dat is de conclusie uit een onderzoek van Business Angels Netwerken Nederland. Dat is een koepelorganisatie van netwerkers die tot doel heeft om geld, kennis en contacten van particulieren beschikbaar te maken voor nieuwe, innovatieve bedrijven. Het probleem is alleen dat de ondernemers en hun bedrijfsplannen vaak van zo'n een bedroevend niveau zijn dat maar liefst 9 van de 10 plannen afgewezen worden door deze zogenaamde durfinvesteerders. Bij ons de gast is Harry Helwegen, hij is voorzitter van de Business Angels Netwerk in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, business Angels, wat doen die precies? Nou, Business Angels zijn uh, over het algemeen uh, ja, nog steeds mannen omdat er nog steeds weinig vrouwelijke ondernemers zijn, zeker ondernemers die al gestopt zijn. Want dat is een van de kenmerken van business angels. Het zijn oud-ondernemers. hebben vaak een bedrijf verkocht en hebben een bepaald bedrag. Van dat bedrag schermen ze een stukje af. En met dat bedrag gaan ze jonge startende ondernemers, innov innovatieve bedrijven, gaan ze steunen. Voor, voor, de, voor de lol of om de geld aan te vlinden? Nou ja, in eerste instantie, kijk, het is natuurlijk des ondernemers... om ergens geld aan te verdienen. Hè? Je, je ondernemer blijft je bijna zijn hele leven. En uh, ja, er zit natuurlijk ook een stukje fun aan, laten we eerlijk zijn. Nee, is, dat een, is dat een internationaal netwerk, die business angels? of Business angels, nou kijk, de, de, de netwerken... Uh, waar wij de koepelorganisatie van zijn... daar vindt het matchje plaats tussen de ondernemers... dus de informal investors <coughs> en de ondernemers... Maar die informal investors, dat zijn eigenlijk de business angels... want die hebben het geld en de kennis om, uh, om dat te doen. Waarom heten ze eigenlijk angels, als ze natuurlijk een commercieel belang hebben? Nou, ze heten angels. Ja, kijk, al dit soort begrippen komen uit Amerika. Hè. Zowel informal investors, wat een andere naam is, als business angels. Zijn begrippen, die komen uit Amerika. En ja, je zou kunnen zeggen, ze zijn reddende engelen. Hè, die, uh, ja, maar reddende engelen, die hoeven er niks voor terug. Ja, maar um, in dit geval is er nog altijd maar de vraag... of ze iets terugkrijgen. Natuurlijk als er wat te verdienen is, ja, dan willen ze wel terug hebben. Maar ja, in een aantal gevallen, en dat, dat, dat, is, dat komt best nog wel vaak voor... Is, zijn ze het geld kwijt, is ja. de investering niet gegaan... omdat het toch niet het succes heeft opgeleverd. Ja, het is, het is een, ze lopen een risico. Ze lopen, nou, ja, om, ze... om hoeveel investeerders en, en in totaal om hoeveel geld gaat het? Want wat u zegt is, het geld is er wel hè? Voor, voor mensen om... Uh... Het, het, het, het, geld, het geld is er. Um, nou is het probleem dat die markt is, is, is, is niet erg transparant is. Sowieso uh, vind je geen enkel telefoonboek of ander gitje waarin staat van... oh, hier heb je het hoofdje Informal Investors. Oh, meneer Janssen, meneer Pietersen. Heb nee. je niet. Dat bestaat gewoon niet. Dus dat is al probleem nummer één. Dus ook met dit soort onderzoeken proberen wij natuurlijk ook daar meer inzicht in te krijgen. Dat je weet wat er, wat er speelt in die markt. Maar, even, maar ook wie waarschijnlijk kan? toch? En, en ja, en wie? Ja, maar maar kijken, daar gaat het toch om? Wel, dat, maar, maar die informal investor, eh, en zeker de wat oudere generatie... die wil helemaal niet bekend worden. Nee. Dat, is, dat is namelijk het probleem. Je ziet daar nu een verschuiving in bij de jongeren in formels, Want je ziet nu wel de, de Formels opkomen van de rond de jaren 40. Want de meeste zijn zo tussen de 40 en de 55. Dat zijn de jongens ongeveer. die uit de IT zijn gestapt. Onder meer, inderdaad. En, oh. en nou, die hebben hun bedrijf uh, verkocht, die hebben uh, lekker gecashed. En uh, die uh, besluiten dan van, nou weet je wat, ik wil al die zorgen niet meer van dat. eind bedrijf uh, ik ga jonge ondernemers helpen en dit is vaak ook heel leuk natuurlijk om een starter uh, te helpen en ik vergelijk het wel eens met met met met met grootouders He, als je informel bent dan heb je wel de lusten van het bedrijf en en en en, en, de, en de aardige dingen maar zodra het moeilijk wordt en je hebt problemen met personeel en zo dat is des ondernemers en dan geef je keurig aan de ondernemer terug en dan zeg je op is jouw probleem want jij bent ondernemer ja, u lijkt jonge <laughs> uh, jullie hebben een onderzoek laten doen Hierover. Ja. En daar kwamen eigenlijk, nou ja, tenminste, wat Tineke net voorlas... echt wel verontrustende dingen uit. kwaliteit van die voorstel is bijna niks. Negen van de tien projecten uh, uh, ja, afgewezen. Is, is, is, ja, kunnen ze niks mee. En vervolgens uh, de eisen die gesteld worden aan die ondernemers... die dan moeten investeren, die zijn dermate hoog... dat er eigenlijk niemand de zin in heeft. Nou, dat nou wordt er wel heel erg uh, natuurlijk gechargeerd nu. He. Ja, en, tuurlijk. En dat, is, dat is altijd het, het, het punt. Nee, als, maar het als is toch, is toch de globale samenvatting? Dat is globale samenvatting, inderdaad. Maar <kijf> laten we niet vergeten dat er ook, ook een heel aantal dingen goed gaan... en er goede plannen zijn en ook goede investeerders zijn. Dat, dat is gelukkig uh, de restering. goed, je zegt, zelf in dat onderzoek is gebleken... 9 van de 10 plannen worden afgewezen door, is... die, door die informal ja, investors. Ja, ja. Nou, Op basis waarvan? Omdat het plan niet realistisch is, niet goed doordacht, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, niet goed doorgerekend. Maar hoe uh, komt dat nou? Ja, hoe komt dat nou? Als je, als je heel ver teruggaat, denk ik, moet je constateren... en dat, dat is ook een stelling die ik inneem... is dat in ons onderwijs, want daar beginnen natuurlijk eigenlijk... is er natuurlijk heel erg lang niets gedaan aan de opleiding van uh, ondernemers, zeg maar. Als je, als je economie-studenten hoort... nou, in hun hele studie kwam het woord ondernemer niet voor. Die werden allemaal opgeleid om bij de Philipsen, die we net gehoord hebben... bij de Unilevers, bij de Shells uh, te gaan werken, maar ondernemers Ik dacht juist dat daar de laatste jaren veel meer aan gedaan jaar... kijkt. Naar, naar business schools die zijn opgekomen, naar BizWorld, die bijvoorbeeld op lagere scholen al uh, is juist over ondernemen. Maar bezig. dat, dat begint nu ook pas langzaam zijn vruchten af te werpen. En het duurt misschien nog wel vijf, zes, zeven jaar voordat dat duidelijk een, een substantieel verschil gaat maken met de huidige situatie. En wij als Ban Nederland proberen daar natuurlijk ook wel verandering in te brengen en dat te stimuleren. Want het grappige is, door dit interview... en de, en de, de publiciteit die het gekregen heeft... heb ik enorm veel reacties ja. gekregen. Onder andere van universiteiten die dit onderschrijven. Maar, maar ook van andere organisaties. Die mij zeggen van, klopt, zelfde ervaringen wij ook... er moet veel meer gedaan worden aan dat ondernemerschap. En dat wat zijn dan terug... de grootste fouten die gemaakt worden in dat ondernemerschap? Wat, wat moeten mensen dan nog leren? Wat doen ze niet goed? Nou, een realistisch plan maken. Heel vaak denkt men dat, dat als je maar dik pak papier maakt... En, en, en als je maar heel veel schrijft en maar hele grote getallen... maar ja, papier is geduldig. Een, een goed businessplan, dat kan soms op een A4'tje. Maar, maar dan kan maar... je als durven investeerder toch naast gaan zitten en zeggen... nou, het idee is wel goed, maar het is niet realistisch uitgewerkt. Wij gaan je helpen en dan gaan we ook geld insteken... om het dan wel ja. realistisch te nou, maken. Nou, daar raak je een goed punt. Kijk, een informal investor die zal eerder... In een goede ondernemer met een slecht plan investeren dan een slechte ondernemer met een ja. goed plan. Maar dat hoe moet ondernemerschap hij dat... is van essentieel belang. Maar hoe moet hij dat dan herkennen? Want dat is lastig om bij iemand te zien. Ja, dat is waar. Dat is waar. Uh, um, ik heb het zelf in mijn eigen vak, want mijn, mijn eigen vak is, is fusion overnames. Daar heb ik dat natuurlijk ook uh -huh. met mensen die een bedrijf willen kopen. Ja. Heb je hetzelfde. Van is dat een ondernemer? Ja. ja, dat is toch een beetje buikgevoel eigenlijk ja. uh, over het algemeen. Je weet me meestal als je een kwartier met, met iemand gesproken hebt. Is dat hebt, zo? Ja, die heeft het of die heeft het niet. Ja, dat is zo. Ja, ja ik wil niet zeggen ja. dat het Maar het kunnen toch al kletspraatjes procent... zijn? Want, het, want het bedoelt, uh, uh, nee, als je tien nee. goede zinnen hebt, dan klinkt het al heel wat uh, nee, in ondernemerskring. Nee, nee. Nee, nee, er zijn een aantal dingen, daar merk je aan. Uh, uh, uh, ik zelf merk het bijvoorbeeld aan, aan als ik iemand de vraag stel: van, ben jij bereid uh, om, als je financiering nodig hebt en je hebt een eigen huis, uh, ben je bereid het eigen huis. Als uh, onderpand uh, te geven. Nou, als we daarover schrikken. Ja, als ondernemer moet je nou eenmaal je hele hebben en houden in zo'n investering. Ja, hier... ja, zo simpel is het. Ja. Hier... Dus je gaat voor het risico. En als je in jezelf gelooft, dan doe je dat. En als iemand dan zegt, ja, maar dat doe ik niet, dat vind ik toch riskant. Ja, dan zeg ik, nou, dan vraag ik, dat zijn een van de elementen. Ja, ja. Vraag ik mij af, oh, ja. Ja, ben je wel die ondernemer? Maar ja. hier raakt ook alweer de andere kant van het verhaal van dat onderzoek. En dat gaat namelijk over dat wanneer. Uh, informal investors investeren in jouw bedrijf... dus als dat wel een keertje zo is dat ze zeggen... ik vind een goed plan, ik stop er geld in... dan willen ze ook zeggenschap in het bedrijf. Ja. En dan zegt die ondernemer ineens... ja, maar dat wil ik niet. Dus ook daarin vertoont hij geen ondernemerschap. Ja. Want hij wil gewoon eigenaar van zijn eigen bedrijf... Ten dat is juist. En nou zit het met die zeggenschap. Kijk, een informal investor die zal nooit een meerderheidsbelang nemen. Neem neemt altijd een minderheidsbelang. Ja, maar dus, hoe legt dat dus, in percentage? Maar die zeggenschap die kun je regelen. Je kunt zeggen van nou, beste ondernemer... als jij uh, uh, nog een keer een lening gaat aantrekken... of jij gaat een groot stuk van je onderneming verkopen... dan wil ik daar zeggenschap in hebben. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Maar zelfs het geven van aandelen in ruil voor het... 100% risico dragen aan het kapitaal, want dat is het, wat een informal investeerder doet. Heeft ja, want wat hij leent het zeggen, nooit. He, net, het is nou, nooit van, nooit. ik geef u een lening en, en na zoveel nou, jaar komt het terug met rente. Het is ja, altijd in ruil voor aandelen. Meestal, ja. Meestal is het in ruil voor aandelen. Het, het, meestal, ja, ja, meestal ja. het voor aandelen. kan soms zijn dat je ook nog extra dan een lening uh, uh, verschaft, maar het is altijd aandelen. En daar hebben die ondernemers dan <coughs> problemen mee, dat ze zeggen van, ja, ik wil dat niet doen. Maar meneer Helwegen, wat willen ze dan wel doen? Nou ja, het zien als een lening inderdaad. Ja, maar dat is het niet. Ja, dat is het niet, nee. nee. nee, nee. Nou, en daarom moeten wij heel veel aan voorlichting blijven doen als organisatie. Wij, wij, wij moeten in, in, in de doelgroep duidelijk maken wat er op dit vlak moet gebeuren. Het is wel grappig natuurlijk dat je als organisatie eigenlijk gewoon... Uh, met vrachtwagens tegelijk het geld over uh, de schutting wil gooien... alleen niet weet welke schutting je moet hebben. En dus met je geld blijft zitten. Nou, zo is het in feite wel, ja. Dat, uh, er is voldoende geld, uh, uh, als je ook vergelijkt bijvoorbeeld... Ja, en, en, en, en het zou zelfs nog veel meer kunnen zijn... want als je het vergelijkt met, met andere landen... dan uh, staat wat dat betreft informal investment in Nederland... in de kinderschoenen, uh, ook, ook, ook qua aantal informal investors. Uh, als je in Engeland bijvoorbeeld kijkt... Hè, dat, uh, daar heb ik de, de, de getallen is van, uh, van nagezocht... daar zie je dat um, daar bijvoorbeeld 1 op de 3400 inwoners van uh, Engeland... is een informal investor in Nederland is dat 1 op de 17.000. Dus dan zie je ook al dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat er zelfs veel meer informers zouden kunnen komen. Kunt u even tot slot even aangeven wat nu de markt is... Waar de, de, wat, wat het bedrag is waar dit over gaat en wat het zou kunnen worden? Het, het totale bedrag, nou, ja. Uh, uh, ja, dat zijn natuurlijk wel altijd waar Nee, maar schat schattingen wel, wel. Ja, maar dan, denk, dan, dan zit je toch wel in, in de 1,5 een, dus een en ander miljard. Goedendag. Ja. Ja. De, wat beschikbaar is, dus om te investeren... Wat via Fondel Investment beschikbaar is om te investeren... Als er behoorlijke plannen zouden zijn. Als er goede plannen zijn, komen. En als er goede afspraken te maken ja, zouden zijn. afspraken te maken. En dan. als dat systeem zou werken, dan zou het waarschijnlijk het dubbele... van dat bedrag nog beschikbaar zijn. Nou, dan, dan, dan, dan zou we wel heel blij zijn als dit bedrag inderdaad nee, uh, uh, weggezet zou kunnen worden. Uh, maar inderdaad, uh, uh, het zou zomaar nog meer kunnen zijn. Uh, nogmaals, vergeleken met andere landen... Uh, uh, is daar nog behoorlijk wat, uh, wat ruimte om uh, dat te verbeteren. Dus ondernemers moeten met betere plannen komen... en ze moeten de consequenties dat ze daarvoor aandelen in ruil moeten geven... dat moeten ze gaan snappen. Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt voor deze toelichting. Harry Helwegen van Business Angels Netwerk in Nederland. Mee met aanbestedingen van de overheid moet eenvoudiger worden. Dat is het doel van deze week door minister... vragen van economische zaken naar de Tweede Kamer gestuurd voorstel... om de bestaande aanbestedingswet aan te passen. Volgens de minister zullen het vooral kleine bedrijven zijn... die van de voorgestelde aanpassingen gaan profiteren. Maar wat zijn die wijzigingen nou precies? En is het allemaal wel voldoende? En wie gaat ervan profiteren? Gaan we allemaal voorleggen aan Jan Telgen. Hij is hoogleraar inkoopmanagement aan de Universiteit Twente... Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, even voor mensen die geen idee hebben waar dit allemaal over gaat. Aanbestedingen is iets wat de overheid doet. Dus de gemeente wil een fietspad, maar u kunt het vast veel beter uitleggen. Oké. Okay. Aanbesteden is een uh, manier om in te kopen. Uh, dat kan gaan, en, en die, dat woord wordt voornamelijk gebruikt voor de publieke organisaties. De publieke organisaties zijn gemeenten, waterschappen, alle gesubsidieerde instellingen en dergelijke. Uh, het gaat om een heel groot bedrag aanbesteden. Uh, dat soort organisaties kopen bij elkaar zo'n 120 miljard per jaar in. Goedenavond. En uh, dus is het redelijk belangrijk om dat, uh, om dat ja. netjes te, te regelen. Ja. En, en de bulk van die aanbestedingen, over welke bedragen praten we dan? Ja, Dan moeten we een onderscheid maken tussen wat er op Europees niveau geregeld is. Want in die aanbestedingswereld speelden de Europese regels een rol. Dat zijn ruwweg de grote bedragen. Dan gaat het bij diensten en leveringen, dus zeg maar producten, over iets van 2 ton als grens. Daarboven wordt Europees geregeld. En bij werken, waar aannemers bij betrokken zijn, dan gaat het om bedragen van ongeveer 4,8 miljard miljoen die, uh, waar de grens uh, ligt. Nou, Boven die uh, grenzen zijn dus de grote opdrachten, maar de bulk van de opdrachten. Uh, zowel in geld als in aantallen ligt onder die drempels. En, en waar hebben we het dan over? We hebben toch weer over 5.000 aanbestedingen boven de drempels. Ja, nee, jaar. dat zal wel. Maar nu even die drempels zijn die voor het fietspad, zijn die voor. Uh, wat doen we ermee met het geld? Wat wordt er aanbesteed? Uh, dat zijn inderdaad de fietspaden, de wegen, de bruggen, de viaducten. Maar het zijn ook de adviseurs en de uitzendkrachten, de potloden, de pennen, de kopieermachines. Schoonmaken van de bedrijven. Schoonmaken, ja, ja. schilderen, ramenlappen. Maar waarom zijn er eigenlijk Europese regels voor ingevoerd? Voor die bedragen boven de 2 ton of boven de 4,5 miljoen als het over infrastructuurwerken gaat? Ja. Um, die regels op Europees niveau die bestaan al sinds de jaren tachtig. Dat is dus niks nieuws. Um, en in die jaren is besloten dat op Europees niveau besloten dat uh, een, een stuk internationalisering van die opdrachten wel eens heel goed zou kunnen zijn voor de, voor de economie. Nou, uh, dus dat de Nederlandse weg wordt aangelegd door een Duits bedrijf? Ofzo. Dat in ieder geval Duitse bedrijven ook een kans zouden hebben om mee te dingen naar een Nederlandse weg. En werkt dat ook zo in de praktijk? In de praktijk is het niet zo dat de bulk van de opdrachten... Nou naar andere landen gaat. Daar praten we maar over 1 of 2 procent... wat inderdaad internationaal aanbesteed wordt. Een beetje lastig te bepalen omdat uh, je niet weet of agenten dan wel vertegenwoordigers van buitenlandse bedrijven een opdracht winnen. En dat Nederlandse bedrijven zo'n opdracht krijgen in een ander land? Gebeurt ook, evenveel percentages. Een paar percentage. Ik heb zelfs de indruk dat, het in, dat we in Nederland misschien wat beter sp uh, hmm. spelen. Maar het gaat dus bijna nergens over, als ik u zo goed begrijp. Nou niet in de zin van dat de opdrachten bij buitenlandse bedrijven terechtkomen. Maar wel in de zin dat de, de dreiging van buitenlanders die meedoen in zijn totaliteit ervoor gezorgd heeft dat... En en dat heeft dan de Europese Commissie uitgerekend. zo'n 8% economisch voordeel behaald. En wordt dat was ook een beetje die, de bedoeling. En dat concurrentie. was de concurrentie. Prijsverlaging. prijsverlaging. En dan praten we over de grote opdrachten. Dus boven de drempels die op Europees niveau geregeld zijn. En wat gebeurt er daaronder dan? Onder de 2 ton voor de, de pennen, de potloden en noem maar op. Ja, daar is het aan de landen in Europa zelf voorbehouden om daar regels voor te uh, maken. Hoe zit dat in verzinnen? Nederland? In uh, Nederland hebben we, uh, moeten we even goed beseffen dat het daar om de grootste aantallen gaat. Dus dan gaat het om 300.000 aanbestedingen onder die drempel. En dat hmm. bedrag wat ermee gemoeid is, is twee keer zo groot als het totale bedrag boven de drempel. Dus, dus, dus daar zijn, zit de bulk. Dus ja. het zijn wel de kleine opdrachten, maar in totaal is dat meer geld dan de opdrachten boven de drempel. zijn daar regels voor. Daar zijn in Nederland maar heel beperkt regels voor. En het is eigenlijk zo dat uh, veel organisaties, publieke organisaties... praten we hier uh, over, daar zelf een beleid en regels voor mogen... Uh, maar dat betekent dus dat iemand de opdracht kan geven aan zijn vriendje? Uh, en niet dat er vijf bedrijven moeten meedingen naar de opdracht. In technische termen heet dat het opdracht geven aan een vriendje... dat heet een enkelvoudig onderhandse aanbesteding. En dat komt voor. Oh. En dat komt niet Ik in de volksmond heet dat toch gewoon corruptie? Nou, dat... <laughs> Want die vriend betaalt namelijk dan degene die de opdracht uh, heeft en gegeven? Enkelvoudig onderhands, dat doe je bijvoorbeeld... en dat, dat lijkt mij ook een zeer verstandige handelwijze. Op het moment dat er ruit ingegooid wordt bij het stadhuis... heb je vandaag een, ja. uh, iemand nodig. Dan ben Bel je iemand op? Kun je die ruit repareren? Is de een redelijke prijs? Doen. Dan ga je niet tien bedrijven om een te zitten. Nee. Okay. Dan heb je ook nog, en daar gebeurt de bulk van de opdrachten onder die drempel... de meervoudige onderhandse aanbesteding. En dan vraag je inderdaad drie of vijf bedrijven om een offerte. Dat is de praktijk. En, uh, en hoe gaat het dan verder? Want, ik bedoel, zijn ze, zijn, laat ik het zo vragen. Die overheid, overheden, lagere overheden... die hebben dan met dit soort aanbestedingen te maken. Ja. Zijn die goed in dat inkopen? Ik bedoel, als ze dat daar al jaren op die manier doen... om te zorgen dat zij voor de belastingbetaler de laagste prijs krijgen... zijn ze daar goed in geworden... Daar is wel een stuk professionalisering aan de gang, maar dat kan altijd veel beter. Uh, en dat heeft ook te maken met de regels die, uh, die gehanteerd worden. Het bedrijfsleven klaagt nogal over het feit dat uh, de ene organisatie andere regels hanteert uh, dan de andere. En ja. andere werkwijzen hanteert uh, me dan me de andere. Uh, dat maakt het niet, uh, niet makkelijker voor het bedrijfsleven. Nee, maar je zou je ook voor kunnen stellen dat een overheid die dus niet met uh, Kijk, een bedrijf is altijd bezig om efficiënt te worden. Want ja, het is je eigen geld wat down the drain gaat als je ja. het niet doet. Maar van de overheid, ja. Zo. Hm. Nou, ik denk niet dat het uh, een, een, een soort willekeur is van de overheid. Ik denk wel dat uh, professioneel inkopen is echt een vak is. En als je dat vak goed beheerst kun je meer bereiken dan bijvoorbeeld alleen maar de laagste prijs uh, mm -hmm. najagen. Uh, want als je de laagste prijs hebt voor een product... wat eigenlijk niet het beste product is dat je kunt krijgen... dan uh, heb je nog niet het maximale uit de markt uh, gehaald. Tel, waarom heeft Verhagen eigenlijk gezegd dat juist kleine bedrijven... hier een beetje voordeel bij zullen krijgen bij die nieuwe regelgeving? Er zitten een aantal uh, aspecten in de nieuwe regelgeving. die voor kleinere bedrijven best uh, zinvol Zoals? en nuttig zijn. Uh, u kunt gaan denken aan het, uh, het werken met uniforme eigen verklaringen. Dus in plaats van het overleggen van allerlei bewijsstukken. kun je zeggen: Ik heb inderdaad een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ik heb een verzekering en ik heb mijn belasting netjes betaald. Was getekend de directeur. En pas als je wint, hoef je dan. De, de bewijzen uh, te laten zien. Er zijn ook een aantal op, uh, bepalingen opgenomen in het nieuwe voorstel dat uh, um die ingaan op het wel of niet splitsen van opdrachten. Dat is voor klein, de klein, midden- en kleinbedrijf natuurlijk heel belangrijk. Dat je met meerdere mensen uit je omgeving bijvoorbeeld... één opdracht aanneemt en zegt die doet dit, die doet dat... en de andere doet nog eens zus. Ja, je zou het ook kunnen andersom kunnen zien. Er zijn nogal wat overheidsorganisaties die opdrachten heel erg samenvoegen. Op ja, het moment dat je bed. praat over één, één gebouw... Uh, de ramenlappen, uh, kun je ook zeggen van wie wil alle ramenlappen van alle gebouwen van de hele Rijksoverheid in ja. heel Nederland. Nou, dan krijg je niet de lokale man. Dan krijg je niet de, de lokale uh, nee, ja. man. Daar valt nou. het MKB buiten de boot. Ja, dat, dat heet clusteren. En in de nieuwe wet zijn een aantal bepalingen opgenomen om dat soort dingen tegen... Uh, dat tegende. mag je niet meer doen. Maar dan dat krijg je, je wel mee. weer hogere prijzen misschien. Want als je het wel clustert en bij een groot bedrijf neerlegt, kun je misschien wel de laagste prijzen onderhandelen. Je kunt het ook andersom zeggen. Op het moment dat je het niet clustert, zijn er meer bedrijven die mee kunnen doen. En dat zou dus juist de prijs naar beneden kunnen brengen. Bent u nou eens met uh, wat de minister aan uh, een nieuwe aanbestedingswet heeft neergelegd, uh, wat hij beoogt? Ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld over uh, die nieuwe wet. Er zitten er zonder meer een aantal goede dingen in. Maar dat zijn nog altijd dingen die. Eh, ja, zeg maar van, van, want dit is al het derde voorstel. Hè? Dus een eerste voorstel is in de Eerste Kamer afgewezen. Het tweede voorstel heeft 328 vragen opgeleverd. Nu ligt er een derde voorstel. Mm. Dan kun je zeggen: van, ja, is het nu een vijf of is het een zes geworden? Misschien wel een zeven. Maar waarom gaan we niet, niet streven naar een, een, een negen of een tien? Ja, eh, hoe ziet die verspreken? negen of die tien dan wel uit? Nou, in, in, in... Een heel belangrijk punt voor bijvoorbeeld het middel- en kleinbedrijf, is het element dat uh, nu worden drie of vijf leveranciers gevraagd om een offerte uit ja. in te dienen. Helemaal keurig, heeft niets met corruptie uh, te maken. Maar wat als je op ver onderneming zes, zeven of acht bent uh -huh. en je mag niet meedoen en veel. U vindt gewoon dat het helemaal open gegooid moet worden. Nou, veel publieke organisaties werken met een redelijk standaard lijstje... aan uh, leveranciers die ze wel of niet om een offerte vragen. Mm. Hartelijk en dank. als je daar niet bij zit, dan ja. wordt het heel lastig. Voor deze rondleiding tussen, voor ons, in ieder geval een wonderenwereld Voor u gelukkig niet. Want u ja. bent hoogleraar inkoopmanagement aan de Universiteit Twente. Het ging dus over de gewenste nieuwe aanbestedingsregels. En u hoorde Jan Telgen. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep in Bedrijf. Afgelopen week waren ruim 80 Nederlandse bedrijven in het kielzocht van prins Willem-Alexander en prinses Maxima op handelsmissie in Vietnam. Dat land was de afgelopen 10 jaar na China de snelst groeiende economie van Azië en biedt dus veel kansen voor buiten buitenlandse ondernemers. Nu al is Nederland een van de grootste investeerders in Vietnam... en de afgelopen dagen werden ook weer de nodige miljoenencontracten getekend. Bij ons aangeschoven is de leider van de handelsmissie Frans Lavoie... die daarnaast met zijn bedrijf Netspice ook veel zaken doet in Vietnam... en dus het land goed kent. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, die handelsmissie, uh, waarom is die bedacht? Wat was het doel? Het uh, doel was uh, om de... Betrekkingen met Vietnam uh, wederom uh, aan te halen. Er uh, zijn een uh, redelijk groot aantal missies in de afgelopen jaren naar uh, Vietnam geweest. Dit was de grootste tot nu toe. Uh, onder uh, leiding uh, van uh, onder meer uh, de staatssecretaris uh, van Handel. Dan wel de minister van Handel in het buitenland. En de staatssecretaris uh, Atspa. Ja. Waar gokken we dan op? Wat willen we? Uh, waar we uh, op uh, uh, rekenen is uh, a dat we op het hoogste niveau uh, ontvangen worden, wat ja. ook in dit geval uh, gebeurd is, uh, en waar we ook op rekenen dat we uh, die dossiers die er al een post liggen, dat die uh, verder geholpen wordt ja, uh, door deze over. aanwezigheid. Um, dan gaat het over een heel groot uh, aantal zaken. Omdat dit een hele grote missie uh, was. Uh, waar toch uh, vijf hele belangrijke uh, elementen van de Nederlandse economie uh, vertegenwoordigd waren. En dan moet u denken aan water en. Uh uh, landbouw, uh, olie en gas, um, uh, maritiem. Um, en daar zijn een heel groot aantal uh, contracten... en uh, samenwerkingsovereenkomsten uh, gesloten tijdens tijd. En die bezorgen. zaten al in de pijplijn en die zijn nu gefinancierd Of hoe gaat dat? Nou ja, als je uh, met elkaar afspreekt dat er uh, een hoge delegatie komt... dan uh, werk je ook naar een soort climax toe om ervoor te zorgen... dat heel veel van die zaken tegen die tijd uh, goed op de rail staan. En waar bent u met die bedrijven allemaal naartoe geweest? We zijn begonnen in de, in de hoofdstad in Hanoi. Dat is ook de zetel van de regering. Um, en daar zijn we twee dagen geweest. Uh, en daarna zijn we naar Ho Chi Minh City gegaan in het zuiden. Uh, eigenlijk de handelstad. En waarom alleen de steden? Want als we hebben, ik neem aan dat we ook uh, op het gebied van water en agrarisch... dat we ook veel met platteland te maken hebben. Ja, hebben we ook. Er zijn ook uh, veldbezoekers. Mekong Delta en zo. ja. Dat zijn natuurlijk hele grote afstanden. Dus als je dat doet, dan heb je vaak meer tijd nodig. Maar er zijn ook veldbezoeken geweest. Onder meer ons eigen bedrijf, wat zo'n 30 kilometer buiten Ho Chi Minh City zit. En in die zin is daar wel aandacht aan besteed. Maar ook in vorige bezoeken is daar ook uitgebreid al over en meegesproken. U noemt al die twee steden Hanoi en Ho Chi Minh-stad... Ja. Die twee steden zijn een wereld apart. Hè? Hanoi is toch echt het oude partijcentrum. Uh, Ho Chi Minh stad, ja, dat is echt een, uh, gewoon een grote moderne Aziatische stad. D dat zullen ook wel totaal andere uh, eisen aan zo'n missie stellen, of niet? Um, ja, uh, afgezien daarvan is ook het uh, klimaat uh, anders. He. Ja. Het is een uh, land van, wat is het, 3.500 kilometer lang of zoiets. Dus oh. tegen de tijd je in het zuiden bent, dan zit je in de tropen. En in het noorden heb je toch, uh, wat de Engelsen dan temperate climate noemen. Oh. Uh, en het was, uh, wat was het, 15, 16 graden. Ja, ze lopen daar gewoon uh, met dikke trui aan uh, en, uh, midden zeker in de als zolderloch. op de scootertjes zitten, daar hebben ze toch het, uh, het jack dicht in plaats van open. Ja. En in het zuiden is dat heel anders. Maar het <laughs> grote verschil wat u ook aangeeft, is dat uh, Hanoi het uh, centrum van de, van de macht is. Uh, uh, en, en in die zin Den Haag, zeg ik dan maar... Ja. Um. En uh, Ho Chi Minh City is duidelijk het hoofdkantoor uh, van het internationale zaken doen. Ja. En u doet daar zelf ook zaken, want u heeft ja, daar zeker. een eigen bedrijf, net Netspice. Ja. Wat doet u? Kruiden neem ik aan, iets? Uh, specerijen. specerijen. Uh, en we doen dat eigenlijk al vrij, vrij lang. Ik ben zelf op een van de eerste missies, uh, handelsmissies ooit naar Vietnam gegaan. Ik denk dat dat 89 of 90 was, wil ik even af zijn. Uh, maar, hoe werkt dat dan, dat zaken doen in zo'n land met een communistisch bewind... En allemaal um, staatsbedrijven. Hoe werkt dat? Ja, uh, je bent je dat voortdurend uh, bewust. Uh, dat komt door uh, de papieren uh, lawine die over je heen <laughs> komt, natuurlijk. Maar goed, er is. Uh, bureaucratie uh, ten top. Daar is Vietnam niet het enige land in, zoals u weet. Ja. Um, daar zijn we allemaal. Zegt u nu ook uh, iets over Nederland? Uh, ik, ik probeer altijd uh, in die zin, omdat we actief zijn in bijna 80 landen, het toch alles maar te relativeren. Ja. Goed zo, maar behalve dus de bureaucratie. Behalve de bureaucratie, in het begin toen wij kwamen... werden we een partner toegewezen. Dat is iets wat ongebruikelijk. Dat zou in Nederland niet gebeuren. Uh -huh. Dat heeft twee jaar geduurd en daarna hebben we het bedrijf 100% in handen gekregen. Um, dus in die zin begin je soms anders, maar het eindigt uiteindelijk hetzelfde. Business blijft ook business in welk land je ook bent. Merk je daar nog veel ver van, van dat communistische model? Mm, niet heel erg, vind ik. Vooral als je in Ho Chi Minh City bent, dan voelt dat heel vrij. Um, omdat je toch, uh, je bent aan regels gebonden, maar dan ben je overal... Zijn er wat meer regels? Misschien wel, ik heb ze niet geteld. Maar als je er een keer woont en werkt... dan is het toch niet zo dat je denkt, van dat kan hier niet, Het kan wel. Kunt u eens aangeven, wat voor deals er dan gesloten zijn de laatste tijd? Um, nou, er zijn... Um, nou, neem één, hè, die, Dus dat is tussen private partijen en ook tussen publieke partijen. Uh, tussen publieke partijen is misschien wel interessant uh, Rotterdam... Uh, die zich in een vergelijkbare positie bevindt als Ho Chi Minh City in een delta. Uh, belangrijk voor de nationale economie, een havenstad... en de haven die zich ook steeds meer richting uh, de zee verplaatst... Uh, om toch ook tot een uitwisseling te komen van... Uh, ja, hoe ga je daarmee om hè, met het uh, potentieel stijgen van de, van de waterspiegel... of van de zeespiegel. Uh, daar is een overeenkomst uh, gesloten om daar met elkaar op te trekken... om uh, kennis uh, uit te wisselen. Rotterdam levert kennis. Ja, en zo, en ja. daar hangen natuurlijk, neem ik aan, baggerbedrijven en bouwers aan, aan vast. Uiteindelijk komen daar dingen uit waar ook de Nederlandse uh, waterindustrie uh, zijn uh, kennis zijn kennis Bedrijven als Van Omeren en Haskoning en dat soort dingen. Van Oort. Nou ja, in ieder geval die bedrijven die daar dan weer... Uh, wat, en u geeft daar een aantal voorbeelden van die het Nederlandse uh, uh, uh, type bedrijven zijn... die daar de kennis hebben en de kunde. Ja. Hey, wat is er nog meer uh, afgesloten? Um, mooie voorbeelden? Nou, er zijn uh, heel veel verschillende dingen afgesloten. Er zijn uh, dingen, uh, um, een haalbaarheidsstudie tussen uh, Vopak uh, en het Meest Oliebedrijf. FOPAK uh, uh, is, een Vopak is uh, tankopslag. Uh, is tankopslag um, En dat kan dan op termijn als zo'n MOU uh, uh, ook uitgewerkt wordt... Uh, tot uh, verdere contracten. Uh, Integ, uh, dat is een, een letter of intent getekend. Uh, samenwerking op het gebied van dammen- en dijkinspecties. Uh, op cacao, nou ja goed, op maar allerlei goed, terreinen. U zegt het is een succes en we gaan daar steeds meer zaken doen. Hoe was het om uh, in het kielzog? ik denk dat u het meeste opgetrokken hebt met Willem -Alexander, Prins Willem-Alexander? Met beide. Met ja, beide. Ja. En, en dat heeft een grote toegevoegde waarde? Om met een prinselijk uh, paar op pad te zijn? Uh, dat heeft een grote toegevoegde waarde. Uh, uh, leidt ook vaak tot heel groot enthousiasme. En dat helpt natuurlijk ook in het uh, soepel neerzetten... van zo'n toch grote missie hè, met meer dan 100 mensen. Uh, er gaan dat toch andere deurtjes open? Alle deuren gaan open. Kijk. Nou, wij spraken met uh, Frans Lavoy. Hij leidde afgelopen week de handelsmissie naar Vietnam. Dank u wel voor uw toelichting. Dank u wel. Na het nieuws van twee uur zijn we bij u terug met drie gasten. Met wie we gaan praten over pretparken. Hoe gaat het ermee? Wat zijn de trends? Wat zijn de verwachtingen voor het komend seizoen? Kortom, zet uw portemonnee maar op tafel als de kinderen meeluisteren, want u kunt binnenkort pakken. Wij zijn zo naar het nieuws bij u terug. Tot dan. Het is...